ANWB-verkeersinformatie op de A4 Amsterdam richting Delft. Daar staat tussen Hoogmade en Zoeterwoude-Rijndijk... een file van 2 kilometer doorwegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Ik wou dat geluk een ding was en dat ik het ergens vond en mee naar huis nam. Ik zou niemand vertellen dat ik het had gevonden. Ik zou het verstoppen en alleen tevoorschijn halen... als ik zeker wist dat ik alleen was. Dan zou ik het oppoetsen. Geluk moet glimmen, ook al is het in het geheim. Als ik dan verdrietig was en alles wat ik wilde ging niet door... iedereen had een hekel aan mij en ik lag in een ziekenhuis... met gebroken benen, steenpuisten, een zwerende vinger... ontstoken ogen, waterpokken en roodvonk dan zou ik toch nog kunnen denken, maar ik heb geluk. Ik heb altijd geluk. Toontelligen was dit over geluk. Dat staat in een nieuw boek, dat heet Ik wou met mooie portretten van Ingrid Godon en teksten dus van Telligen. Ja, geluk. Vorige week organiseerde het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau... een conferentie met als titel Sturen op Geluk. Dit naar aanleiding van een resolutie die deze zomer is aangenomen... door de Verenigde Naties, waarin staat dat overheden... het geluk van hun burgers moeten proberen te vergroten. Maar ja, wat is geluk? Wat is geluk? Geluk? Ja, nou. geluk is geluk? Geen idee. Genoeg genieten. Blij zijn met wat je hebt. Ik ben gelukkig. Ik ben, ik ben gelukkig. Je hebt het of je hebt het niet? Geluk, is liefde. Elke ochtend gezond wakker worden. Ja, geluk zit in een kleine dingen. Ja, zonder zorgen wakker worden in de ochtend. Geluk. Gezond zijn. Geluk. Ja, gezond zijn, liefde. Zonder zorgen leven. In ieder geval zonder zorgen wakker worden. Ja, wat is geluk? Een van de sprekers op de conferentie vorige week was geluksprofessor Ruud Veenhoven van de Rasmus Universiteit. Hij heeft, nou, ik denk wel 30 jaar, misschien wel langer. Hoe lang heeft u onderzoek gedaan? Nee, 40, jaar. 40 jaar onderzoek gedaan naar geluk. Dus als iemand is wat het is, uh, wat weet wat het is, dan, dan moet hij dat wel zijn. Meneer Veenhoven, hartelijk welkom in Casa Luna. Uh, Mark Rutte zei bij het aantreden uh, als premier dat de overheid geen geluksmachine is. Voor geluk moeten mensen zelf zorgen, zegt hij. Heeft hij gelijk daarin? Nou, ik denk eigenlijk niet. Uh, natuurlijk zorgt de overheid al lang voor ons geluk. Net zo goed als de overheid voor uh, onze gezondheid uh, zorgt. Hij wilde waarschijnlijk zeggen dat de overheid niet voor alle geluk hoeft te zorgen. Maar de, de overheid zorgt wel voor geluk? Ja, natuurlijk. Uh, dat wij gelukkig zijn, dat hangt ook af van het feit dat uh, dit een goed georganiseerde samenleving is. Uh, dat we pensioenen hebben. Uh, dat we naar de dokter kunnen als we ziek zijn. En dat leidt tot geluk. Dat de ambtenaren deugen. Jazeker, dat en dat blijkt ook een heel belangrijke factor te zijn. Ja, precies. Dus, dus hij zegt uh, volgens u dan... Uh, we hoeven niet voor alle geluk te zorgen. Precies, hij wilde waarschijnlijk zeggen... dat een deel van de geluk heb je in eigen hand... en daar moet de overheid niet aan zitten. En over welk deel hebben we het dan? Nou, ja, dus je, je zou kunnen zeggen... van uh, als je kijkt naar de verschillen in Nederland... Hè, de meeste Nederlanders zijn gelukkig... maar ze zijn niet allemaal... Even gelukkig. En als je dan kijkt naar die verschillen, dan is ongeveer drie kwart daarvan... ja, dat zit in jezelf. In, in, in je genen ook? Of? Voor een deel, Oké. Okay. Ja. Nou, of wat gelukkig is hebben we het straks nog wel even. Want ja, Rutte zegt dus, de, de overheid is geen geluksmachine. De Verenigde Naties zeggen in een re resolutie dat overheden... het geluk van hun burgers moeten proberen te vergroten. Dat kan dus wel? Dat kan. En er zijn ook goede redenen om dat te doen. En wat zijn die redenen? Nou, allereerst dat het natuurlijk voor de mensen zelf prettiger is... om gelukkig te zijn dan ja. ongelukkig. Maar gelukkige mensen, die, uh, ja, die zijn ook betere burgers. Die uh, uh, zijn politiek minder extreem. Ze betalen hun belasting beter. Uh, ze zijn productiever. Dus de staat heeft er ook alle belang bij om geluk te bevorderen. Dus, dus die, die, die leven beter, zou je kunnen zeggen, die, uh, daar heb je minder last van... En, uh, en ze zijn ook minder ziek, hè, geloof ik. Ook dat, ja. Dus als je je gelukkig voelt, dat uh, ja, is een signaal dat je eigenlijk goed draait. En dat blijkt ook uit het feit dat je minder gauw ziek wordt. En dat gelukkige mensen ook langer leven. Dus als de overheid geluk bevordert, dan is dat ook eigen belang? Dan is dat ook eigen belang, ja. En dan uh, even naar die conferentie vorige week... georganiseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau. U heeft daar gesproken. Uh, daar hebben meer mensen gesproken. Er is ook nog gedebatteerd. Wat is nou een belangrijke conclusie die daar getrokken is... over sturen op geluk? Want dat was de titel die die conferentie heeft meegekregen. Nou ja, de conclusie was wel dat dat kan. Eh... Um... En dan is de vraag van, ja, uh, hoe doe je dat dan? Doe je dat dan in eerste instantie via de gebruikelijke manieren... Hè, zoals uh, goede gezondheidszorg, uh, en economie van het land en uh, orde op straat? Of uh, gebruik je ook wat nieuwere methoden? En een van die nieuwere methoden was het geluksbudget uit de gemeente Almelo. Of gebruik je ook methoden waarin je mensen helpt... om uh, in hun eigen leven betere keuzes te maken? Zegt u dat nog eens? Je zou ook mensen kunnen helpen ja. hè, om in hun eigen leven betere keuzes te maken. Hoe, maar hoe werkt dat dan? Dan komt er een ambtenaar bij mij op bezoek en die zegt... Nou, nou, wat u nou gedaan heeft de afgelopen weken, dat is echt niet handig. Nee, vergelijk het met gezondheidsvoorlichting. Eh, we willen allemaal gezond zijn. En ja, dan is het toch wel prettig om te weten dat je beter niet rookt... en dat je ook niet te veel vet eet. Dat weten we, omdat dat in de tijd onderzocht is. Ja. Betaald door de overheid... En de overheid die zorgt ook dat die boodschap goed doorkomt. Ja. Nou ja, Daarom weet iedereen van als ik gezond en lang wil leven... dan uh, moet ik toch wel uh, niet ophouden met roken en niet veel vet eten. Nou ja, zoiets kun je ook doen met geluk. Ja, je kunt ook onderzoeken van uh, uh, wat voor levenskeuzes... Hè, uh, mensen zoals jij over het algemeen gelukkig maken. Nou, en uh, als, als je dat hoort dan kun je dus een beter geïnformeerde keuze maken. En, en uh, u heeft 40 jaar onderzoek gedaan? Weet u dat dan al? Nou, niet, niet allemaal natuurlijk. He, dus als je even kijkt naar het onderzoek naar uh, gezondheid... nou, daar zijn we meer dan 150 jaar mee bezig. He, want wil je weten he, of uh, iedere dag een uh, vette bal gehakt wel zo goed is voor je ja. gezondheid? Wel voor moet je geluksgevoel, volgens je... nee? mij. Ja, dan moet je dus mensen heel lang volgen. Uh, en uh, dat duurt dus heel lang. En, maar in principe kun je hetzelfde trucje doen met uh, geluk. En als we dan nu beginnen, dan weten we over 150 jaar veel meer. Ja. Nou ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... 40 jaar is dan nog maar een fractie, hè? U, u bent er zo lang mee bezig. Ruud Veenhoven, te gast in Kaas Luna... tot kwart voor één. Als u dit gesprek, u bent trouwens emeritus hoogleraar inmiddels, hè? Ja. En, en dat was, wat was de volledige titel ook alweer? Uh, sociale condities voor menselijk geluk. Mooie titel. Goed, daar houdt u zich nog steeds mee bezig. Ook nog steeds aan de Erasmus Universiteit... maar inmiddels dus als emeritus hoogleraar. Wij gaan praten tot kwart voor één. Als mensen dat nou niet helemaal halen... dan kunnen ze morgen nog even naar onze website, of niet nog even, maar kunnen ze naar onze website... casaluna.ncrv.nl, want daar is dat gesprek dan al te luisteren. En op die site kunt u veel meer nuttige informatie vinden... over deze aflevering, maar ook over andere afleveringen van Casaluna. Dus casaluna.ncrv.nl. Gaan wij nu even luisteren naar het antwoordapparaat... dat gisteren is ingesproken door Frank Dumos. Er is één nieuw bericht. Frank hier, Klaas, hallo. Bij jou is socioloog Ruud Veenhoven. Er komt... Uh praten over de inzet van geluksbudget bij gemeentes. Ik ben benieuwd hoe hij zelf bijdraagt aan zijn eigen geluk. Morgen gesprek, dag. Ja, we praten niet alleen over die inzet, daar komen we nog wel over te spreken zometeen. U noemde Almelo al even, ja. eh, een van de, van de mensen uit Almelo die daarbij betrokken is. Eh, die komt zometeen ook nog even aan het woord. Maar, maar eerst, wat doet u aan uw persoonlijk geluk om dat te bevorderen? Nou, gewoon lekker werken. Ehm... <laughs> um... Ja, Het lastige is dat je, uh, je weet van jezelf wel dat je gelukkig bent... maar eigenlijk niet zo goed wat je gelukkig maakt. Je kunt wel merken, van als ik me op een bepaalde manier gedraag... Hè, ik mag graag werken en ik mag een beetje sporten en uh, ook graag op vakantie gaan... ja, ik ben een gelukkig mens. Ja. Maar ik weet natuurlijk niet of ik niet, wanneer ik op een andere manier geleefd zou hebben... Uh, niet even gelukkig zou zijn of geweest. Of nog gelukkiger. Of nog gelukkiger. Heeft u, heeft u een idee, als u een ander beroep zou hebben gehad... welk beroep u dan nog gelukkiger had gemaakt wellicht? Nou ja, journalistiek was niet verkeerd geweest. Um, maar dat zijn, dat zijn dingen die je niet weet. En uh, dat is ook weer een beetje vergelijkbaar met voeding, hè? Als ik u een honderd jaar geleden had gevraagd van... bent u gezond? En u had gezegd ja. En waarom dan wel? Eet u wel goed? Ja hoor, iedere dag een vette gehaktbal. Want dat dacht men toen, dat goed was voor je gezondheid. Ja, onderzoek heeft later uitgewezen dat het eigenlijk niet zo goed is. En dat is ook een beetje met het geluk. We hebben wel onze eigen theorietjes over wat ons gelukkig maakt. Maar of het echt juist is, weten we niet. Ja. En, en het kan dus ook zijn dat wat wij nu geluk noemen... dat ze daarvan uh, over 50 jaar zeggen van... nou, als ze dat al gelukkig genoemd. nu zijn we veel gelukkiger met z'n allen. Dat we daarin groeien en gelukkig zijn. Nou, ik denk dat het begrip geluk niet verandert. Hè. In ieder geval mijn begrip geluk is van uh, levensvoldoening. Hè. De mate waarin je plezier hebt in je leven als geheel. Ja. Um, dat begrip blijft hetzelfde. Maar het kan zijn dat de dingen die je gelukkig maken... Uh, dat die over 100 jaar een tikje anders zijn dan ze nu zijn. Ja, en u zei uh, aan het begin, na de vraag van Frank... Uh, ik weet wel dat ik gelukkig ben, maar wat mij gelukkig maakt, weet ik niet. Maar ik weet heel vaak niet eens of ik gelukkig ben. Weet ik, u dat altijd? Echt niet. Nee, geloof het niet. Nou ja, dat komt voor. Um, en ik ben maar... geen sommige mensen. Ik bedoel, ik leid niet aan depressies. Er is niks aan de hand met mij. Maar ik, uh, geluk, geluk, vind ik wel een groot woord. Jawel, een groot woord. Maar dan, dan, dan vraag je je af wat het eigenlijk is. Um, als je nou zegt, als ik nou vraag van... ja, uh, je, je leven bij elkaar, van, uh, vind je dat je een prettig leven hebt? Ja, ik, uh, ik, uh, ik heb het niet slecht. Ja, wel. Kijk, maar daar, daar valt dus wel een antwoord op te geven. Ja. En dat gaat toch ook zo met uh, de Ja, maar geluk, geluk is toch zo'n zo gevoel van euforie... dat je soms even bekruipt, als het ware, of dat over je heen komt. Maar dat ook weer... Uh, een halve minuut later weg is. Ja, nee, dat, is, dat wordt ook wel geluk genoemd. Maar ja, dat, door mij. Ja, maar dat is wat anders. Is dat ja. geen geluk? Nee. Tenminste, dat is geen geluk in de zin van levensvoldoening. Hey, ja, je, je, en maar wie heeft dan gezegd dat het levensvoldoening is? Nou ja, ik zeg dat het levensvoldoening ja, en is. En dat meet ik ook. Dus dan, ja, precies. Hey, als ik mensen uh, in onderzoek vraag van uh, uh, hoe, hoe gelukkig ze zijn... dan gebruik ik ook liefst dat woord niet... Want het woord geluk, dat heeft verschillende betekenissen. En dan moet je echt goed uitleggen wat je precies bedoelt. Ja, maar als iedereen er wat anders mee bedoelt... kun je dan zeggen dat, dat, dat u gelijk heeft met uw definitie? Of? Nee, maar je kunt wel uitleggen wat je met het woord bedoelt. En dat doe ik dan ook steeds. Ja, ja dus als u het over geluk heeft, dan is het die definitie. Ja. van Ja, en dan het is het, het geluk in de zin van levensvoldoening. Ja, maar dat gevoel van iets wat, je, wat opeens over je heen komt... dat je wel kunt gaan zingen of dansen of springen... Vindt u dat ook? Uh, ja, dat wordt ook wel gelukkig genoemd. Uh, psychologen heen, noemen dat vaak even... een, een topervaring. Um, dat is alleen vaak? iets anders. Heeft u die vaak? Nee, die heb ik niet zo vaak. Ook niet als u wint met sporten of zo? Uh, nee, dat is leuk. Maar uh, niet dat ik dan helemaal jagend uh, in de hemelen verdwijn. <laughs> en het interessante is... Hè, die, die ja, uh, topervaring... die soms ook in religieuze mystiek uh, uh, zich openbaart... Um, is eigenlijk, dat houdt geen verband met levensvoldoening. Sterker nog, eh, mensen die eh, nogal eens uit hun dak gaan, zijn niet de, meest, de mensen die het meest plezier in hun leven hebben. Hoge toppen, diepe dalen waarschijnlijk. Dat is een van de verklaringen. Een andere verklaring is dat eh, wanneer het leven niet zo leuk is, dat je meer open staat voor die extatische ervaringen. En er ook zelfs eh, lang voor wil mediteren of een pilletje voor slikken. Oké, okay, dus als je eigenlijk niet zo gelukkig bent, dan, dan streef je juist naar dat soort momenten. Ja, in ieder geval, uh, lang niet alle mensen die niet zo gelukkig zijn doen dat, maar sommigen wel. Ja, dus uh, nou, laten we even uitgaan van die definitie van nu van het is levensvoldoening. Uh, um, hoe kun je dat meten eigenlijk? Want, uh, want u doet onderzoek naar geluk. Hoe doe je dat dan? Nou ja, levensvoldoening, dat is iets wat je in gedachten hebt. Nou, en wat je in gedachten hebt, dat kun je vragen. Ja, maar het is wel subjectief natuurlijk. Jawel, maar laten we even hoofdpijn nemen. Ja. En dat is ook iets wat je in je hoofd hebt. Ja. Uh, alleen jij weet dat. Ja. Nou ja, dat kun je vragen. Je kunt vragen, hebt u vaak hoofdpijn? Zo ja, doet het zeer. Ja, maar dan zeggen ze, mannen zijn watjes en die voelen veel sneller pijn dan vrouwen. Dus als die zeggen dat ze hoofdpijn hebben, dan hebben ze eigenlijk nog nergens over. Ja, dat, uh, dat, dat is mogelijk dat de een wat makkelijker het woord gebruikt uh, dan, dan de ander. Ja. Uh, daar zijn allerlei trucjes voor om te kijken of dat echt zo is. Uh, uh, Eén is of ze dat uh, uh, mensen makkelijker uh, in het publiek zeggen van ja, ik ben gelukkig, ja. terwijl ze dat eigenlijk niet zijn. Nou, dan uh, stel je dezelfde vraag uh, waar anderen bij zijn. Of je stelt dezelfde vraag eh, direct eh, tussen de interviewer en de geïnterviewde. Of je vraagt het of ze het op een briefje schrijven. En, en dan krijg je een ander antwoord? Nou, een klein verschil krijg je dan. Ja, nou ja, ja maar dan, dan je... weet je toch nooit of je er van op aan kan? Nou, ik vertrouw dat briefje meer dan uh, de, de uitspraak uh, waar, anderen bij zijn. waar anderen bij zijn. En dan denk ik van, nou, van die uitspraak waar anderen bij zijn... Uh, ja, dan moet ik dan een kwart puntje aftrekken. Ja, maar zo blijft het een beetje gis, of niet? Want het is niet iets wat je keihard kunt meten. Nee, maar er is niks wat je keihard kunt meten. En... Je kan toch uh, meten hoe hard het regent bijvoorbeeld? Ja, maar ook dat valt nog tegen. Ja, ja. <laughs> We gaan maar eens ja. vragen bij het KNMI. Um, ja, iedere meting heeft meetfouten. En uh, dat uh, heeft de geluksmeting ook. Ja. De vraag is alleen hoe groot zijn die. En ja. uh, nou ja, dat, uh, Vooral als je kijkt naar het, uh, het gemiddelde geluk in landen. Daar heb ik dat voor uitgezocht van hoe groot die meetfout is. Nou, die is misschien iets van 5 procent. Dat kun je nagaan. Ja. En, en bent u nou in die loop van de 40 jaar dat u dat doet... veel beter geworden in het onderzoeken van nou, uh, hoe het zit met ons geluk? Ja, ja en dat je, nou, je leert natuurlijk een hele hoop. Maar ik zit ook in een vak wat zichzelf ontwikkelt. He, dus er zijn steeds betere vraagmethodes gekomen. En uh, er zijn ook steeds betere analyses. En bovendien zijn er gewoon steeds meer feiten en ieder, ieder onderzoek heeft zo zijn foutjes. Ja. Maar als je een hele hoop van die onderzoekingen op elkaar legt... dan krijg je toch een goed beeld of uh, hoe het in elkaar zit. Ja, ja Dus doordat er meer onderzoeken gedaan zijn, zijn er meer feiten... en worden steeds betrouwbaarder ja. wat eruit komt. Ja. Is geluk nou uh, voor uh, iedereen zo'n beetje het hoogste goed? Niet voor iedereen. Uh, uh, er zijn in de geschiedenis heel veel mensen... die uh, uh, het, het vaderland hoger uh, zagen zitten... en die bereid waren om daarvoor te sneuvelen... En uh, er zijn ook mensen die um, ja, spirituele ontwikkeling uh, uh, en ervaringen... Uh, hoger schatten dan ja, een prettig leven. En dus tenslotte veel, veel... Ja, maar een prettig leven is afzien. toch is, is wat anders dan voldoening, toch? Jawel. Um, ja, voldoening, dat, dat, dat is, iets, in, inderdaad, is iets meer dan alleen maar leuk. Ja. Maar het is, het is ook dat je er zin in ziet... Ja. Ja, want ik heb wel het gevoel dat veel mensen zeggen... Als, wat wil je nou met je leven? Ja, ik wil vooral gelukkig zijn. Dat zeggen toch veel mensen? Dat meer. zeggen veel mensen en dat zeggen in toenemende mate mensen. Ja. Er zijn tijden geweest dat men dacht dat uh, geluk überhaupt niet mogelijk was op deze aarde... en dat dat pas uh, in, in de hemel kon zijn. Uh, ja, toen, toen was het leven ook niet zo erg leuk. Inmiddels is het leven steeds leuker geworden. En ja, zien mensen dat het kan en die zeggen dat wil ik ook. En zijn het daarom ook minder mensen die in de hemel geloven? Dat denk ik wel, ja. ja. Omdat uh, het, het, het geloof in, uh, in, het, in het paradijs en het hiernamaals, uh, ja, ik denk dat dat toch voor een deel een reflectie was... van een heel ellendige wereld. Dat was om het vol te houden? Dat was om het vol te houden, ja. ja. ja. Als je terugkijkt in de geschiedenis... dan is met name die, die, die periode hè, zo, uh, uh, uh, rond de middeleeuwen... is eigenlijk een historisch dieptepunt uh, qua geluk. Ja, en een hoogtepunt wat de hemel betreft. Ja. Heeft geluk ook nadelen? Behalve Misschien. dat we nu niet meer in de hemel geloven, maar. Dat zeg ik als een. Nou, je ja, kijk, uh, geluk, dat is een signaal eigenlijk van het gaat goed met je. He, zeker de, de, de gevoelsmatige component daarvan, uh, die zegt van het gaat goed met je, ga je gang. Ja. En dat heeft het risico dat je ja, ook riskante beslissingen neemt. Het gaat immers lekker, het licht staat op groen. Ja. En dus maar waarom zou je dan riskante beslissingen nemen? Nou ja, kijk je wordt als overmoedig. Uh, het omgekeerde, als je depressief bent, dan krijg je een signaal van uh, er is iets mis. Doe ja. een stapje terug. Uh, kijk wat er mis is. Nou ja, dan overkomt je ook minder. Maar er gebeurt ook minder. Ja. Dus als je gelukkig bent, neem je beslissingen die uh, ook een zeker risico inhouden. Ja, en uh, dat is in ieder geval ook wel, uh, wel aangetoond in kleine experimenten. Uh, de vraag is of uh, gelukkige mensen ook riskanter zijn in de grote beslissingen in het leven... Hoe, hoe bedoelt u dat? Nou ja, bijvoorbeeld een nieuwe zaak beginnen. Hè, of een, uh, in een, een nieuwe relatie stappen. Dat, uh, ja, dat, dat zijn uh, risicante beslissingen. En gelukkige mensen doen dat meer. Ja, daarom zijn ze ook actiever, uh, creatiever en uh, productiever. Maar ja, daar zit dus ook een kant aan dat je je hoofd lelijk kunt stoten. Ja, en dan ben je opeens even niet meer zo gelukkig. Ja, wat minder ja. ja maar die gelukkige mensen hebben het talent om dat ook weer om te buigen. Ja, en als je, gelukkige mensen die bouwen ook meer op. He, want als je dus gelukkig bent, ja, dan, uh, dan ga je lekker. Uh, dan uh, bouw je ook kennis op, je bouwt ook een beroep ook, uh, op. Je bouwt ook uh, een je heen op. En daarom kun je uh, die tegenslag ook beter hebben. Ja. Is geluk maakbaar? Uh, ja, tot op zekere hoogte. Een beetje vergelijkbaar met gezondheid. Gezondheid hangt natuurlijk ook voor een deel af van, uh, van de omgeving. Hè? Als je in een middeleeuwse stad woont hè, waar de ratten over je bed lopen... Ja, dan heb je een flinke kans om de pest te krijgen. Ja. En uh, gezondheid is natuurlijk ook voor een deel afhankelijk van genen. Uh, maar je kunt er ook wat aan doen. Hè? Bij ons uh, uh, flink bewegen, uh, verstandig eten, niet te veel drinken. Nou ja, en dat geldt eigenlijk voor geluk ook. Wat kun je aan geluk doen? Nou, bij geluk kun je um, bijvoorbeeld zorgen dat je uh, omgeving een beetje op orde is. Hè, dat je een huis hebt, een baan, uh, goede relaties met andere mensen. Hè, vooral dat maar laatste... een baan heb je niet altijd in de hand, hè? zeker in deze tijden. Bijvoorbeeld. Nee, het lukt ook niet altijd. Ja. Het lukt ook niet uh, iedereen om, om zijn huis op te ruimen. Om zijn huis op te ruimen en ook niet iedereen om een leuke partner te krijgen. Maar het is wel verstandig om daarin te investeren. Ja. En ja. Je kunt ook uh, je vermogens hè, um, scherpen. Hè. Gelukkig is ook eens een kwestie van uh, levenskunst. Jezelf ontwikkelen. Dit kun je, ja, toch op zekere hoogte leren. Ja. Goed. Uw dochter heeft dat ook gedaan, hè? Zichzelf ontwikkeld. Ja. Die is gaan zingen. Ja. Um, en uh, dat doet ze heel goed. En, en, en ja, wij vragen altijd aan onze gasten om muziek mee te nemen. Ja, voor u was dat niet zo moeilijk. Nee. Want uh, wat, wat doet Mijke heet uw dochter. Ja. Meike Ma Veenhoven. Wat, wat, wat voor muziek maakt ze? Uh, ja, Nederlandse chansons. En uh, met een voorkeur voor een zekere weemoed. Weemoed. En, en het lied dat wij nu gaan horen? En dat is Jouw Tuin. En ja, dat beschrijft uh, de tuin van haar overleden moeder. Uh, die er niet meer is. Maar het leven gaat door. En de tuin door de verschillende seizoenen. Goed, we gaan er even naar luisteren. Meike Veenhoven met De Tuin. Thank you. Meike Veenhoven was dit met jouw tuin en uh, Mijke is de dochter van Ruud Veenhoven en die is vandaag te gast in Caseluna, de uh, geluksprofessor uit Rotterdam. Normaal gesproken praten wij nog wel eens door de muziek heen. Hè? Als hier een plaatje gedraaid wordt, dan praat ik nog even met de gast over hoe het gaat en zo en of die lekker zit en of die nog wat wil drinken. We hebben nu geen woord gezegd en ik heb het nu u gekeken u had een beetje beter bewegen met het hoofd. Wat, wat, wat, wat, wat denkt u dan als u hiernaar luistert? Ja, het, het, het raakt me. En uh, ik, het is ook zo'n mooie manier om het leven te vatten. Ik probeer het in cijfers te doen. En ja, daardoor zie je wel een grote lijn. Maar uh, ja, verdwijnt het leven zelf. En in, in zo'n lied, hè, daar komt het allemaal terug. Ook de lange termijn van het leven die doorgaat. De tragiek van het leven. Maar toch ook uh, ja, de schoonheid daarin. En dus ook het geluk? Ja, dat is een deel van het geluk. Ja. Maakt trots gelukkig? Ook. Dus u was even gelukkig net? Uh, ja, ja dat was eigenlijk niet primair. Nee, ik was toch meer uh, geraakt door de schoonheid van het lied. Ik ja. <laughs> vergat even dat het mijn dochter was. <laughs> nou, uh, zei u, je raakt het leven een beetje kwijt als je zo met die cijfers bezig bent? Ja, want uh, kijk, uh, die, die cijfers, dan vragen we mensen om uh, uh, hun... hun levensvoldoening in een cijfer aan te geven. Nou ja, dan heb je iemand die zegt van mijn leven is een zes. Ja, dat wil niet zeggen dat alle dagen een zes zijn. En er zitten hoogtepunten en dieptepunten. En die zie je dan in het, in het cijfer niet. Maar, maar dus als je met dat onderzoek bezig bent... dan raak je, het leven, raak je het geluk dan ook een beetje kwijt, of niet? Weet je dan nog steeds wel waar je mee bezig bent? Nee, dat vergeet je eigenlijk een beetje. Hè? Dus... Dus nu dan revisie, maar goh, ja, dat is dus waar ook. Het gaat over geluk. <laughs> het gaat over geluk. Ja. Nou ja, we gaan het ook even hebben over uh, dat geluk... Uh, dat vorige week besproken werd... Op, het, op de conferentie van het Sociaal en Cultureel Planbureau... getiteld uh, Sturen op Geluk. En de vraag was, hoe kan de overheid sturen op geluk? Nou, nou zei u net, nou ja, dat doet de overheid al... door zorgen, te zorgen dat, uh, dat de wegen een beetje netjes aangelegd zijn... dat we niet al te lang in de file staan. Er is nog één file, geloof ik, in Nederland. We balen altijd, hè? Um, uh, en, en, en mensen kunnen ook uh, geholpen worden bij de keuzes die ze maken. Ga je dan niet te veel inbreuk maken op de privacy van burgers als je dat gaat doen? Nou, dat gebeurt wel wanneer je gaat zeggen: van uh, we hebben uitgevonden dat het beter is voor jou dat je slager wordt. Ja. En, je, kan uh, je kan morgen beginnen. Ik kan morgen beginnen, ja. Nee, dat we, een van de dingen die blijkt uit het geluksonderzoek is dat vrijheid heel belangrijk is. Dat we zo gelukkig zijn, dat komt voor een belangrijk deel doordat we in een meer keuzemaatschappij leven... waarin je geen slager hoeft te worden als je vader slager was... en ook niet met Marietje hoeft te trouwen... omdat de pastoor zegt dat het zo'n leuke partij voor jou is. Dat mogen we allemaal zelf kiezen. Ja. Dat kiezen gaat soms moeilijk... maar het leidt er wel toe dat een steeds groter aantal mensen... terechtkomt in een leven wat bij ze past. Ja. En, en ook nog even terug naar die Verenigde Naties... die die resolutie hebben opgesteld waarin staat... dat overheden er alles aan moeten doen om hun burgers gelukkig te maken... Waarom, waarom komen ze daar nu eigenlijk mee? Want dat hadden ze natuurlijk al veel eerder kunnen bedenken. En dat schijnt ook al te gebeuren, als ik u mag geloven. Jawel, kijk, overheden zijn natuurlijk in eerste instantie bezig met het oplossen van uh, grote problemen. Zoals oorlog, honger, uh, epidemieën. Ja. Nou, als dat een beetje aardig gelukt is, dan kijkt men van, uh, en nu? Maar dan werk je toch aan geluk? Want je bent toch gelukkig als je niet ziek bent en als je geen honger hebt en als je... Ja. Jawel, maar in, in het begin is het heel erg duidelijk wat je moet doen om gelukkiger te worden. Ja. Die problemen oplossen. Als je die redelijk hebt opgelost, dan wordt het pas een vraag van... wat zal nu verder bijdragen tot ons geluk? En dan is natuurlijk een van de discussies van... Ja, moeten we dan wel steeds verder die welvaart oppompen? En dat is eigenlijk de achtergrond van de resolutie in de Verenigde Naties. Die resolutie werd ook ingediend door Bhutan. En die hebben ook juist als politiek thema van dat welvaart niet alles is. Ja. Uh, je moet ook kijken naar andere dingen. Maar zij moeten ook wel, want ze hebben heel weinig geld. Hè? Ja, dus dan kan je beter maar voor iets anders gaan. En dat doen zij dus voor geluk. Nou, ja, nou, nou gebeurt dat in Nederland ook, zegt u. Er zijn ook al gemeentes mee bezig hè, met het vergroten van geluk van hun inwoners. In 2004 heeft de gemeente Almelo het initiatief genomen... om het geluk van mensen met een fysieke of sociale handicap te vergroten. Leni Klaasens is daar projectleider Geluksbudget. Dat lijkt me een mooie baan. En uh, zij legt uit wat haar project inhoudt. Het project Geluksbudget is al in 2004 begonnen in de gemeente Almelo... en dat gaat eigenlijk niet alleen om het budget, maar om een totaalaanpak... waarbij het gaat over de droom of de wens van wat wil je gaan doen. En die vraag die stellen we dan aan mensen die chronisch ziek zijn... en onder andere doordat ziek zijn in een sociaal isolement zijn terechtgekomen... En nou ja, dat budget geeft dan een extra zetje. Want als je al heel lang uh, achter de graniums thuis zit... is het heel lastig om weer iets te gaan doen. Om dat weer te durven. Uh, je bent vaak ook vergeten hoe dat, dat gaat. Dus daarom helpen uh, consulenten van verschillende organisaties... die zorgen voor begeleiding daarbij. En gaat het dan vooral om dat geld? Ik meen dat dat 450 euro is maximaal. Of gaat het ook om dat duwtje in de rug? Het gaat vooral om dat duwtje... En dat bedrag, het maximumbedrag, dat klopt. En vaak wordt er ook minder uitgegeven. Wat dat wel nodig is om uh, ja, in, in beweging te komen. Om iets te gaan doen wat, ja, waar je weer blij van wordt. Uh, waar je je beter door gaat voelen. Waar je gelukkig van wordt. Ja, inderdaad. En dan, uh, dan zie je mensen echt opbloeien. En uh, ik krijg regelmatig uh, ook rapportages van consulenten... waarin staat dat mensen... Uh, minder naar de dokter gaan, zelfs gestopt zijn met antidepressiva of slaapmedicatie. Ja, of dat ze nog verder doorgaan, de smaak te pakken hebben, nog meer uh, zich ontwikkelen. Uh, ja, mensen blijven wel ziek, want ze hebben een chronische ziekte. Die gaat niet over, maar uh, hij krijgt een de ziekte krijgt een minder centrale plek in hun leven. Ja, en wat voor dromen brengt u in vervulling dan? Nou, dat is heel verschillend uh, wat bij iemand past en ook bij iemands mogelijkheden. Soms zijn het hele gewone dingen, zoals uh, gaan naar een sportschool gaan of zwemmen. En, uh, ja, of, of muziekles, uh, tekenen, uh, creatieve zaken. Nou zei u dat zijn uh, vrij uh, uh, gewone dromen. Zijn er ook hele bijzondere dromen geweest? Um, we hebben ooit eens een keer iemand gehad die een marktkraan wou huren op een tweedehands markt. Dat was wel iets wat er uitsprong. En wat gingen die verkopen was, dan? Uh, ja, t -t uh, Tweedehand spullen, uh, oude spullen. Uh, dat, uh, ja, dat, dat geeft ook aan dat, dat, dat mensen soms ook echt heel ver kunnen komen... Uh, bijna naar betaald werk toe. Kun je ook over het algemeen zeggen dat mensen gelukkiger zijn geworden van het budget? Ja, dat hebben we op verschillende manieren gemeten ook. Want mensen geven zichzelf een cijfer aan het begin en, aan, en na een jaar... En daar zit zo ongeveer 40% plus uh, in. Ja, dus de mensen worden 40% gelukkiger. En dat geldt, ja, dat stond gemiddelde over de hele linie. Leni Klaasens was dat, uh, projectleider geluksbudget uit Homelo. Ik sprak haar eerder vanavond. Ruud Veenhoven, um, ja, wat vindt u van dat initiatief? Dat, dat is dus al een tijdje aan de gang, zeven jaar. Ja, en dat, uh, dat is natuurlijk een voortzetting van een welzijnsbeleid... dat natuurlijk uh, al veel langer bestaat. Maar dan specifiek gericht op uh, uh, mensen met een handicap... die uh, een financieel zetje nodig hebben. Ja. Maar in de bijzondere bijstand zitten natuurlijk ook dergelijke elementen al langer. Maar het is wel leuk dat ze dat geluksbudget noemen, toch? Ja. En... Ja, en dat, het, het, het woord komt in en... Uh, Vroeger zou het waarschijnlijk een andere naam gehad hebben. Ja. Als je dat, het zegt een klein beetje dat geld toch wel gelukkiger kan maken. Hè? Ook al zeggen we vaak dat dat niet zo is. Ja, en geld maakt ook best wel een beetje gelukkig. Alleen eh, weinig als je het afzet tegen dingen als een leuk werk... of een goede relatie of goede gezondheid. Want die, die zijn allemaal veel belangrijker. Het, althans in Nederland. Hè? Ja, in Nederland zijn we eigenlijk allemaal rijk. In Bhutan. Eh... Ja, daar zal het meer uitmaken. Ja, om maar wat te noemen. Nou, nou moet er in Nederland ook steeds meer bezuinigd worden. We leven in een economische crisis. Wordt het dan voor de overheid ook steeds moeilijker om geluk van de burgers te bevorderen? Nou, Wel via financiële middelen. Maar er zijn ook andere manieren om het, uh, om het geluk te bevorderen. Zoals? Zoals, euh, nou, onder andere euh, mensen helpen euh, euh, om zichzelf gelukkig te maken. Maar dat, alles kost toch geld? Daar moet je ook weer mensen voor in dienst nemen om dat te doen? Jawel, maar je, sommige dingen kun je ook zelf laten betalen. Oké, okay, dus dan huur je een ambtenaar in, zelf? Uh, nee, of, of een, een, een lifecoach. <laughs> ja, ja, maar dan uh, doet of, de overheid of, het of, niet meer. Nou, kijk, een overheid, wat, wat die zou kunnen doen, is wel uh, zorgen dat het beroep van lifecoach en van trainer, eh, dat dat wat meer geprofessionaliseerd wordt. Als je nu naar de dokter gaat, dan weet je dat eh, dat is iemand... die heeft gestudeerd en de methodes van die dokter die zijn aardig eh, getest. Ja, als je nu naar een lifecoach gaat, weet je dat eigenlijk niet... Dan ja. ben je eigenlijk een beetje zoals uh, uh, mensen die uh, 150 jaar geleden naar de dokter op de markt gingen. Ik zal het maar een beetje afwachten of die heel het zinnigste melding Precies. En uh, nou, als de overheid nou zou investeren in uh, ja, het verbeteren van dat beroep. Hè, ja. Zodat je zeker weet van, goh, het is, het is maar een zesje. Um, goh, zal ik eens naar een life coach gaan om te kijken wat ik aan mijn eigen leven kan doen? Als dat beroep zich ontwikkelt, dan worden we Nederlanders een stukje gelukkiger. Ja. En dan heeft de staat er weer een belastingbetaler bij. Precies, en dan, en dan betalen wij dus zelf voor die gelukscoach, ja. zullen we even zeggen. Um, Toen nog heel even naar die economische crisis hè, waar wij nu in leven... en waar we steeds meer van gaan merken. Bedreigt die crisis ons geluk? Ik denk van niet. Um, als we kijken naar de vorige crisis die we gehad hebben... dat is alweer in het begin van de jaren tachtig... Dat was echt een stevige crisis. Eh, toen werd er ook zwaar bezuinigd. Toen eh, ontstond er ook massawerkeloosheid. Eh, toen praten we ook over een verloren generatie hè, van de mensen die toen van school kwamen en die geen baan kregen. Dat was ik. Ja, nou je hebt toch, <laughs> toch aardig gedaan. <laughs> He, want eh, nou ja, die eh, recessie is voorbij, dus daarvan kunnen we ook de effecten eh, volgen. En dat is ook gebeurd. En nou, dan zie je dat de mensen wel degelijk merkten dat er een recessie was. Ze waren ongerust over hun inkomen. Ja. Ze waren nauwelijks minder gelukkig. Al helemaal niet minder geestelijk gezond. Er kwamen zelfs minder psychomatische klachten bij de dokter. De Hoe wereld... kan dat dan? Hoe is dat te verklaren? Nou, een van de verklaringen is dat... een economische recessie ook rust geeft... Uh, aantal, uh, de stress loopt ook op in een, uh, in een uh, goedlopende economie. En verder is het natuurlijk zo dat uh, als je weet van ja, er is wat aan de hand. Ja, ik voel me een beetje gestrest. Dan uh, schrijf je dat toe aan de, de omstandigheden. En niet aan jezelf? En niet aan jezelf. Oh, dat is wel fijn ja. En het is dus, dus economische welvaart levert ook stress op, want dan moet je... Dan moet je, ja. Ja, ja. ja, precies. Nog weer even terug naar die conferentie. Want er was ook een mevrouw van het Trimbos-instituut. En die zei. Uh, Gelukkig is een kwestie van mentale fitheid. Dus uh, vaardigheden ontwikkelen die kunnen bijdragen aan een zinvol leven. Daar hebben we het net ook al even over gehad. Uh, kan de overheid daaraan ook bijdragen? Uh, ja, dat kan. Ja. Um... Dat doet ze ook, want het uh, Trimbos Instituut wordt voor uh, <laughs> een <gesubstiteerd, laughs> door de overheid. En die hebben inderdaad een, een, een prachtige website, uh, www.psifit.nl. En uh, ja, daar staan een, een aantal oefeningen op. Daar is ook een zelfhulpwijzer. Nou, dan kun je dan uh, kijken van waar heb ik behoefte aan. Nou, dan krijg je een cursus. Ook op het internet moet je wel een kleinigheid voor betalen. En waarom zou je ook niet? Ja. En um, daar wordt dan ook gelijk getest of het werkt. He, ja. Dus je, uh, je vult een vragenlijst in voor je begint. En nou, dan heb je die cursus en daarna uh, weer een vragenlijst. He, dus je uh, volgt echt uh, op de voet van werken die interventies. He, want dat is het probleem. Dat hadden we ook net met de lifecoach. Je vraagt je af, van ja, werkt het wel? En voor wie werkt het eigenlijk? Ja. En die kennis die, ja, die moet je ontwikkelen. En dat doe je dus in de praktijk. Maar mentale fitheid, dat weten we wel zeker dat dat inderdaad geluk bevordert? Ja. ja? Um, want, kijk, want dan moet je ook wat, toch? Als je mentaal fit bent, dan, dan, dan kan ook stressverhogend werken. Stel ik me zo voor. Nou, kijk, mentale fitheid, dat is natuurlijk. Dat is een, dat is een woord dat, dat duidt een hele hoop levensvaardigheden aan. He, dat je een beetje weet wat je wil. Eh, dat je ook wat durft. Eh, dat je kunt omgaan met tegenslag. Eh, dat je ook eh, relaties kunt leggen. En dat zijn ja, alle, allemaal dingen die je kunt leren. Net zo goed als je kunt leren fietsen, ja. Dan kun je ook eh, leren met andere mensen om te gaan. En niet iedereen is een even groot talent. Ja. Eh, dus, eh, sommige mensen zal het altijd wel minder blijven. Maar ja, als je het oefent. Dan, uh, dan gaat het toch beter. Je moet er zeker talent hebben tot gelukkig zijn. Uh, maar iedereen kan in ieder geval gelukkiger worden dan ja. die is. Uh, ik ga even uh, bespreken met de luisteraar... of nou, tenminste, ik ga vertellen... waar we het in twee uur van Casa Luna over gaan hebben. Want dit gesprek, dat duurt niet zo heel lang meer. En dan, uh, dan komt het hoorspel het bureau... en dan om twee minuten overheen is Casa Luna dan weer terug. En dan is de vraag, ja, de vraag waarvan u zeiden, die is moeilijk te beantwoorden. Ik ga het toch proberen met die luisteraars... Um, uh, wat maakt u gelukkig? U zei aan het begin van de uitzending... ik weet wel dat ik gelukkig ben, maar waar dat nou precies door komt... dat weet ik niet, dus ik hoop dat onze uh, luisteraars het wel weten... anders hebben we een probleem zo meteen. Deel 2 van de vraag is dan... Uh, hoe zorgt u ervoor dat u uh, ja, vaak, uh, zo vaak en zo lang mogelijk gelukkig bent? Als u dat weet, dat hopen we dan maar, 0801121. 0801121. zal er straks misschien zelf ook nog wat over zeggen... want ik ben daar voortdurend mee bezig, kan ik u verzekeren. Uh, dan hebben we ook nog het mailen, dat kan naar casaluna.ncv.nl... casaluna.ncv.nl... en de twitteraars kunnen terecht met de uh, hashtag... Luna. Ik wijs u ook nog even op onze website, casaluna.ncrv.nl. Ik zei het al, daar kunt u morgenochtend al dit gesprek nog een keertje terugluisteren. Dat maakt u misschien heel gelukkig. U kunt u ook informatie vinden over Luna. Ruud Veenhoven, er wordt wel gezegd, gelukkig is wat je doet, veel meer dan wat je hebt. Dus materialisme draagt niet echt bij tot geluk, hebben we het ook al even over gehad. Nou ja, wat u veertig jaar lang gedaan heeft, is onderzoek doen naar geluk. Wat heeft dat nou met u gedaan? Uh, daar ben ik heel lekker mee bezig geweest. En ik heb ook het indruk dat dat uh, wel zin heeft. Ja? Ja. Heeft u nou met dat werk veel mensen gelukkiger gemaakt? Uh, ik denk het wel. Uh, het is net zo goed als al die mensen die hebben gewerkt aan gezondheid... ...daartoe uh, hebben bijgedragen dat we nou toch uh, een stuk langer leven dan 100 jaar geleden. Uh, zo denk ik dat dit onderzoek hè, uh, ook een stukje bijdraagt aan groeiend geluk. En het geluk groeit ook. In, in ons land of in de wereld? In, in, in, in de wereld, niet in alle landen van de wereld. In Irak denk ik wat minder op het ogenblik. Um, maar in Nederland ook um, groeit het. Ja. En Nederland is een vrij gelukkig land. Hè? Er zijn maar een paar landen gelukkiger. Uh, ja, nou, Nederland staat op de vijftiende plaats. Of, oh, uh, daar zijn we gezakt, of niet? Nee, er zijn gewoon meer landen bijgekomen waarvan we weten hoe gelukkig ze zijn. Oké, okay, want die Denen zijn gelukkiger dan wij, hè? Ja, en dat is toch interessant, want uh, in de jaren zeventig, toen uh, dit onderzoek begon, toen waren de Denen nauwelijks gelukkiger dan wij zijn en uh, ze zijn ons voorbij gegaan. Ja, na de zomer zullen de Denen een stuk minder gelukkig zijn dan wij. <laughs> want we gaan tegen nee. ze voetballen, zeg ik maar even, tegen ja. de vrouwen aan de andere kant. Want, die wisten dat. Ja, we zijn gekoppeld aan de Denen. Maar, en die gaan we verslaan, natuurlijk. Goed, meneer Veenhoven. Uh, hoe lang gaat u nog door met dat onderzoek eigenlijk? Uh, nou, uh, zo lang mogelijk. En ik ga in ieder geval ook door met het gelukswijzer onderzoek. Het gelukswijzer.nl. Gelukswijzer als mensen willen weten hoe gelukkig ze zelf zijn... en daar uh, nog jaren over na willen denken, dan kunnen ze daar even kijken. Ja, en vooral als ze zich willen vergelijken met andere mensen. Ja, dat is altijd leuk. Goed, ik ga u bedanken, want we moeten plaatsmaken voor het hoorspel Het Bureau. En dan is uh, om twee minuten over een kaas bij u terug. Als u wilt bellen dus met, uh, over de vraag wat maakt u gelukkig, dan kunt u dat doen op...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 Boek 1, aflevering twintig, 1959. Afgekeurd. Hoe kind dat nou? Wat kunnen ze daar nou voor reden voor hebben? Omdat ik jaren geleden een keer zelfmoord heb willen plegen. Toen mijn moeder overleden was. Toen heb ik nog een poosje in een inrichting gezeten. Ik heb daar nog een papier van. Kijk, het is me al eens eerder overkomen. Dat heb ik hier ook nog. En toen hebben ze me naar mijn huisarts verwezen, dokter Atema. En die zei, kwats, daar had u helemaal niet over moeten praten. Maar hoe kan dat Nou? Als ze daar zo'n dossier over je hebben. Hier, hier heb ik het. Daar staat, afgekeurd wegens een geestelijke depressie... in recente anamnese en suïcidale neigingen. Dat is Latijn, voor zelfmoord. Maar dat wil toch niet zeggen dat ik nog een zelfmoord ga plegen? Ik kijk wel uit, een keer is genoeg of niet? Bovendien heeft niemand er last van. Zaa dat? In ieder geval is het belazerd. Hij denkt dat het is omdat hij na de dood van zijn moeder zelfmoord heeft willen plegen. Dat heeft hij me verteld, ja. Het is toch idioot om die man ermee zijn hele leven te achtervolgen? Bovendien, als hij weer in een inrichting zou komen... zou de gemeenschap het toch ook moeten betalen? Waar zijn ze in vredesnaam bang voor? Ik begrijp het ook niet. Het lijkt mij sterk overdreven. Dag, heren. Dag, meneer Slofstra. Meneer Beerta. De heer Meijering vraagt zich af of u er niets meer aan kunt doen. Nee, meneer Slofstra. Ik kan er niets meer aan doen. Dank u wel. Dag, heren. Kunt u echt niets meer voor hem doen? Dit is onrecht. Ik zou een herkeuring kunnen aanvragen. Dan moeten we herkeuring aanvragen... Ik zal herkeuring aanvragen. Ik begrijp het probleem. Ik ben niet de eerste. Het is met deze man elke keer hetzelfde. Hij is niet te handhaven. Ik neem u dat niet kwalijk. Er zit iets anders op dat ik wat anders voor hem kracht te vinden. Ik zal u iets anders vertellen. Wij nemen deze man in dienst. In dienst? Wij kunnen hem heel goed gebruiken. Voor ons bureau heeft hij precies de vereiste kwaliteiten. Ben jij nooit in Duitsland geweest? Nee, naar Duitsland ga je niet. Niet voor je plezier in ieder geval. Ik voel mij nergens meer op mijn gemak als in Duitsland. Duitsland is voor mij in de eerste plaats het land van Goethe en Heine. En van stefan George en Rilke. Hoe weet jij dat? Omdat u geen gelegenheid voorbij laat gaan om dat te beklemtonen. En van stefan George en Rilke. Wordt u nooit aan de oorlog herinnerd? Jawel, maar in de Bijbel staat... Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Zelfs hun huizen zijn verdomd Duits. Natuurlijk zijn hun huizen Duits. Het zou niet goed zijn als dat niet zo was. Lees jij nog altijd het vrije volk? Ja. Je moet je toch eens abonneren op de NRC. Een intellectueel hoort geabonneerd te zijn op de NRC. Ik ben geen intellectueel, ik ben kantoorbediende. Sommige kantoorbedienden zijn ook intellectueel. Hoe doet u dat in Duitsland met de fooien? Net als in Nederland. Hoe doet u het dan in Nederland? Als een heer een man ontmoet, geeft de heer de man een voor. En hoeveel geeft zo'n heer dan? Wat hij in zijn zak vindt. <tied> Der Professor im ersten und der Herr im vierten Stock. Haben Sie vielleicht noch einen Wunsch? Nein, danke. dat meisje, een voorgegeven? Natuurlijk. Ja, Ze had mijn koffer toch gedragen? Ah, daar zit jij. Ik heb in mijn hotel naar u gevraagd, maar u was daar niet ingeschreven. In welk hotel heeft men u ondergebracht? In het Bergische Hoofd. Ja, in het Bergische Hoofd? Dat is voor ons zuinige Hollanders niet weggelegd. Wij zijn al tevreden met een eenvoudig. burgermanshotel. Het is een goed hotel. Ik ben er graag. Kunnen Sie mir bitte zeggen wo die afstelling is? Ik möchte. unseren atlas dorthin legen. Ja, natuurlijk, ik heb Ihnen gern. Dat brauchen Sie nicht. Doch, doch, doch, doch. Sind die ons schon mal begegnet? Nein, ich bin hier noch nie gewesen. Günthermann, Sie arbeiten bei Professor Bertha? Ja. Das muss sehr anregend sein. Ja. Ich meine, solche Themen, wie Sie sie in den Niederlanden bearbeiten, sind ungeheuer interessant. Der Klabattelmann. Zum Beispiel? Es hat auch seine Schwierigkeiten. Ja, selbstverständlich, wie alle unsere Themen. Ich bitte um Verzeihung, aber ich muss protokollieren. Wir sehen uns noch. Meine Damen und Herren, ja, Herr, Herr, Herr, liebe Freunde und Kollegen, ik bitte om Ihre geschetste Aufmerksamkeit. Seien Sie herzlich willkommen zum Ethnologenkongress. Herzlich willkommen. Willkommen willkommen, willkommen, willkommen. willkommen, willkommen, Eigenlijk zou je hierover een boek moeten schrijven: alsof het een negerstam in Afrika is. De heilige verontwaardiging die dat zou oproepen. zo adem. Maar de gedachte dat mij in dat ritueel een plaats zou worden toegewezen. En de zekerheid dat ik mij in dit gezelschap nooit naar behoren zou weten te bewegen. Een bier bitte. Ja, ja, ja, ja. ja. Zit die Fransosen? Nee. Nein. Holländer. Deur te zien, wenn wir Nein, nein. Ja, goed. Dit is dus het avontuur. Ik heb het vermoeden dat ik voor dit leven slecht ben toegerust. He, Er vijf wil betroon ons met namen. Zo'n stofende geld. Lukas bereiten die Landung der Fallschirmjäger vor. Bomben auf plak Stellungen und Befestigungen der Engländer. Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier vom 14. August 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht geht bekannt. Unter dem Druck... ...die in rastloze vervolgung... ...zwischen dem Dnester... ...und dem Djefov... ...naar Süden voorstoosenden... ...deutschen, rumänischen... ...ungarischen... ...und italienischen verbände steht die verteidigung der west Ukraine ...durch die Sowjetwehrmacht vor ...voor völligen Zusammenbruch. Ik heb je gisterenavond gemist. Ik ben de stad ingegaan. Messen die herren café? Ik heb een uitvoerig gesprek met Zijner gehad. En hij is het met me eens dat de kaart pas het eerste woord is. En dat we met de definitieve verklaring zullen moeten wachten tot de atlas voltooid is. Maar hij denkt ook dat het wel goed zou zijn als we in de tussentijd alvast een poging in die richting ondernamen. Al was het alleen maar om de aandacht van het publiek vast te houden... Heb jij al met Gunterman gesproken? Even. Zijda heeft zeer hoge verwachtingen van hem. Hij ziet hem als zijn opvolger. Het zou goed zijn als je eens een gesprek met hem had. Want hij is ook degene die straks onze atlas zal recenseren. Ja. Oeh. Niet zoveel als bij de bruin. Kijk nog toch eens, jongen. Zoveel heb ik mijn hele leven nog niet gehad. Ik neem het wel. Zo is het beter. Al haalt het niet bij de koffie van de bruin. Zulke koffie krijg ik nergens. En ik ken geen smerige koffie. Darf ik mij zo inzetten. Maar gerne, mevrouw professor. Ach, zeggen ze toch niet, mevrouw professor. Sagen Sie doch, Frau Kollege. Aber Sie sind Professor und ich nicht. Das ist zwischen uns doch von keiner Bedeutung, Herr Bertha. Solange wie wir uns schon kennen. Was fanden Sie von der Vorlesung von Professor Seiner? Sehr anregend. Wie immer, wenn Seiner eine Anrede hält. Ich fand Sie ausgezeichnet. Meiner Meinung nach ist er ein sehr großer Gelehrter, der für das Ansehen unseres Faches von größter Bedeutung sein wird. Ganz Ihrer Meinung. Völlig einverstanden. Sie sind für heute Abend auch eingeladen? Zu den Seinern. Sicher. Wir alle. Nicht? Het duftet naar de frühling. Ja. Frühling in Deutschland. Ja. Deutschland. Haben Sie unter den Deutschen gelitten? Sie hebben mijn Bruder ermordet. Meinen älteren Bruder. Schrecklich. Ja, schrecklich. Herzlich willkommen. Sie komen mitten in die Diskussion hinein.